Een van de kunstprojecten is een samenwerkingsproject tussen Katrien Elze en Els de Bardieu. Katrien inspireerde zich op het thema van de draken. Ze maakte een reeks schilderijen in aardkleuren waarop de processie van de Sirouche staat afgebeeld. Els maakte van de ruimte een installatie met wol en vilt waar de schilderijen van Katrien in opgenomen zijn. Apropos, sprak met Katrien en zij legt ons de link met het thema uit. Je hebt natuurlijk direct de link met Atlantis, de verzonken stad. Maar uh, dat is voor mij niet direct inspiratie geweest. Dus voor mij is inspiratie Draconis Hiksoen. Het thema, ik weet niet of je dat weet, maar het thema Hiksoen-Draconis heeft ook te maken met het feit dat op, om, in onbewoond gebied, men dacht vroeger dat op de uiteinden van de wereld, dat daar draken huisden. Dus uh, ze kenden dat terrein niet, en daarom is de bijtitel uh, 'Drakeneziekzoen' omdat men dacht dat daar dus uh, ja, drakenhuizen op die terrein. Het thema eigenlijk is ciroch, en dat is eigenlijk de draak die is afgebeeld op de poort van Babylon. Uh, dus op de schilderij wordt dus de processie voorgesteld van die ciroch, van die draken. En de kleuren zijn dus ook in die aardtinten die dat je terugvindt op de poort van Babylon. Ik heb daar wel even zo moeten zoeken om echt zo de juiste manier te vinden om het af te beelden. Het is niet gemakkelijk, het is zoiets ondefinieerbaar eigenlijk, een draak. Het is eigenlijk een speciale ruimte, het is zo'n smalle ruimte. En op de vloer zijn allemaal keramieke tegels. En die kleur is, is zo okergeel en dat, dat vind je ook terug in de schilderijen en in, in de vilt, in de wol... Dus uh, dat past ook wel goed bij, bijeen. Plus, het is ook de link met de poort van Babylon, dus die ook in, in uh, geel keramieke tegels, uit gele tegels bestaat. En plus ook het, het raam, het is een grote raam. Het geeft uit eigenlijk uit op, op bomen. Dus uh, ook weer de natuur die binnengetrokken wordt. En je hebt ook de schors daar en zo. Uh, dus de link met de natuur is altijd aanwezig. Voorts hebben we nog buiten de schilderijen een sculptuur. Ook van draken. En de decoratie met vilt en wol is gebeurd door Els de Barbieu. En die kleurt daar wol ook met natuurlijke kleuren. Er komt ook muziek van een muzikant uit het Leuvense. Erik. <laughs> en uh, hij speelt ook in een groepje, hij maakt mooie muziek en hij heeft dus de muziek gecomponeerd voor uh, hier te zetten. Drums, gitaren, dus echt zo'n processie. Hij heeft echt gezorgd dat er een processie van draagt, dus in constant een drum. Tadam, tadam. En op het einde, na het, al ja, twintig minuten pakt dat in totaal duurt, dat wordt hergespeeld dan teruggespeeld. En op het einde is het meer melodieuzer.